Op het vliegveld van Paramaribo werd hij vanochtend opgewacht... met gezang en gejuich door zo'n 1500 aanhangers. Duikers gaan vandaag verder met de zoektocht... naar twee vermiste vissers uit Urk. De eigenaar van een garnalenkotter en een werknemer... worden sinds donderdagochtend vermist. Hun kotter zonk vlakbij Tessel. Duikers weten waar het schip ligt... en hebben het gisteren aan de buitenkant onderzocht. Vandaag gaan ze naar binnen. Het is niet zeker dat de opvaren nog in de kotter zijn. Mogelijk zijn ze overboord geslagen. Zo'n twintig volwassenen zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan tijdens een kinderfeestje. Dat gebeurde in een binnenspeeltuin in Vught. Volgens Omroep Brabant begon het met ruzie tussen kinderen en leidde dat tot een vechtpartij tussen hun ouders. De vechtende ouders kenden elkaar niet. Veel kinderen zagen het gebeuren. En toen de politie aankwam waren de meeste betrokkenen al verdwenen. Er is niemand aangehouden. Het weer. Veel bewolking en hier en daar nog mistig. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of vier. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Klassiek. Deze mooie zondagmorgen. We gaan uh, het tweede deel beginnen met een uh, lang stuk. Het duurt heel lang. Jawel, het duurt 21 minuten, maar het is uh, buitengewoon de moeite waard. We gaan luisteren naar het uh, eerste pianoconcert van uh, Peter Illich Tchaikovsky. Pianoconcert in bes Mineur, opus 23. Het eerste deel dus daaruit en dat is Allegro non troppo e molto maestoso. En Allegro con spirito. Nou, dat wil dus eigenlijk zoveel zeggen dat het niet al te snel mag, dat het heel majestueus moet klinken en dat het met spirit gespeeld moet worden. Nou, dat gebeurt inderdaad wel door de mensen die hiermee bezig zijn. We gaan luisteren naar George Lee op piano en hij speelt samen met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko. Luistert u en geniet u van het volledige eerste deel, duurt 21 minuten, dus lekker lang, van Peter Ilyich Tchaikovsky. Ja. Dat was hem dan helemaal het eerste deel van het pianoconcert van Peter Illich. Tchaikovsky, eh, prachtig stuk en het duurde ruim 20 minuten. Ook dat nog, en dat was het alleen nog maar het eerste deel. We gaan verder naar eh, iets heel anders. Um, dan moet ik even gauw kijken, want... Een, oh ja, hier heb ik hem, weer. Ja. Le Nance di Figaro, oftewel de bruiloft van Figaro... Uh, K 429, 492, tweede akte, uh, VOI. Je sapete. En uh, nou, die bruiloft is natuurlijk uh, geschreven door, uh, of althans, het de muziek ervan, is van Wolfgang Amadeus Mozart. Uh, het wordt uitgevoerd uh, door de Sopraan, in dit geval Sabine Meyer. En zij uh, wordt begeleid door het Columbia Symphony Orchestra, onder leiding van Bruno Walter. Daar gaan we dan met de Bruiloft uh, van uh, Figaro. Thank mm -hmm. mm <laughs> Ja, al een. Uh, stil jij. Al een uh, wat uh, oudere opname. Dat was ook duidelijk te horen natuurlijk. En dat kan ook niet anders als, uh, als je een opname hebt van uh, Bruno Walter. Uh, goed, het was al wat ouder. Het klonk even goed mooi. Daar ging het om. Je hoorde al een klein vlagmentje. Ik was weer te laat met die knop uitzetten. Maar dat maakt niet uit. We starten hem gewoon opnieuw in. Uh, zo doen we dat. Uh, het volgende stuk wat wij u gaan laten horen, dat heet Stentje En dat is in D-minieur. Uh, dat is uh, naar Schubert, staat erachter. Dus het Stentje is oorspronkelijk van Schubert. Maar de bewerking die wij nu gaan uh, laten horen, die is van Frans Liest. En uh, het, uh, het indexnummer of het catalogusnummer is S560. En we gaan luisteren uh, naar uh, Lise de La Salle. En Lise de La Salle die speelt piano. Dus van uh, Frans Schubert oorspronkelijk. Maar bewerkt dus... Uh, wat hebben we er nou weer? Maar bewerkt dus door uh, Frans Liszt. We gaan door met uh, een uh, strijkkwartet. Ja, een strijkkwartet nummer 13 in bes Majeur. Opus 130 en daaruit het vijfde deel de Cavatina. En dat moet adagio morto expressivo, dus dat is uh, langzaam, maar wel heel erg expressief worden uitgevoerd. Uh, Ludwig van Beethoven die, uh, die schreef het en het stuk wordt uitgevoerd door het uh, Deens strijkwartet. Het uit wie het bestond, dat, uh, dat vermeldt de historie niet. Uh, de redactie probeert het altijd wel uit te zoeken, maar soms is de informatie nou helemaal niet erg volledig. Dus we houden het bij het Deens strijkkwartet. We gaan verder met een serenade voor strijkers en die, dat stuk staat in C majeur. Opus 48, deel 2 en het is een wals. En het wordt dus uitgevoerd in het moderato tempo di falce. falce. Dus dat wil zeggen een gematigd wals tempo. De componist hebben we al een keer eerder gehad, dat is Peter Ilyich Tchaikovsky en het wordt uitgevoerd door de Moskouse Socialisten onder leiding van Yuri Bashmet Deuntje met deuntje. Nou ja, moet je mij nou toch horen? Bekend stuk dus van Peter Ilich Tchaikovsky. En dat was getiteld Serenade. We gaan verder met een stuk van Robert Schumann. Maar wederom in een bewerking van de heer Frans Liszt, die Andermans stukken graag bewerkte voor piano. En dat is in dit geval dus ook zo. Het stuk heet Wiedmoe en het is opus 25 nummer 1 van Robert Schumann. Ik zei het al, het stuk is gearrangeerd voor piano door Frans Liest. En zijn catalogusnummer is S-566A. We gaan luisteren naar Martin James Bartlett. En Martin James Bartlett, nou ja, hoe kan het ook anders? Die speelt piano. Thank you. Ja, het klinkt allemaal prachtig natuurlijk. Alleen als je de pianist zou vragen om het zo te spelen tijdens een concert, gaat hem dat uh, hoogstwaarschijnlijk uh, stil. Gaat hem dat hoogstwaarschijnlijk niet lukken, want dan zou hij wel heel erg grote handen moeten hebben. Dat gold trouwens ook voor die, uh, die standje. Uh, want het zijn de dubbele opnames, hè? Dat, dat, dat hoor je natuurlijk duidelijk. Maar goed, maakt niet uit, het klinkt gewoon vreselijk mooi. En weer was ik te laat met een knopje uitzetten, maar dat maakt niet uit. We starten hem gewoon weer opnieuw. Um, serenade, wederom een serenade en wederom ook nog weer eens een keer een walsje. Een serenade voor strijkers in E-majeur. Opens 22, B-52. Dus geen bommenwerper. Um, deel 2, Tempo di Valse. En het is de componist is Antonin Dvorjak. Dat is een, een Tsjechische componist die ook nog in Amerika geweest is. Het Prags Kamerorkest onder leiding van Petr Skvor. Tenminste, ik neem aan dat ik dat goed uitspreek. Petr Skvor.